9 uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gewaarschuwd... dat een Amerikaanse militaire actie tegen het regime van president Assad... kan leiden tot meer onrust en meer bloedvergieten in Syrië. Ban zei bovendien dat het gebruik van geweld alleen is toegestaan... als het gebeurt uit zelfverdediging of met toestemming van de VN-veiligheidsraad. Daar verzetten China en Rusland zich tegen militair ingrijpen. Ban zei dat de Veiligheidsraad zich moet verenigen. De Tweede Kamer krijgt morgenochtend meer informatie over het eventueel gebruikte gifgas in Syrië. De buitenlandwoordvoerders van de fracties worden achter gesloten deuren bijgepraat door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Die analyseren alle informatie die door de Amerikanen is gepresenteerd. Staatssecretaris Dijksma wil het toezicht op slachterijen drastisch verbeteren. Ze is erg ontevreden over de manier waarop het toezicht nu functioneert. Ze wil bij misstanden sneller boetes opleggen. Bij intimidatie van bijvoorbeeld controleurs... moet het bedrijf direct worden stilgelegd. Dijksma reageert op een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarin staat dat er ondanks allerlei eerdere maatregelen... structurele tekortkomingen zijn bij toezicht. Volgens het rapport zijn er de laatste anderhalf jaar meer bedrijven bijgekomen... waar het niet goed is gesteld met het dierenwelzijn. Schoolboeken voor middelbare scholieren mogen jaarlijks maximaal 300 euro kosten... Nu zijn de schoolboeken nog gratis, maar vanaf augustus 2015 moeten ouders de boeken voor hun kinderen weer zelf betalen. Staatssecretaris Dekker wil de kosten voor ouders beheersbaar houden en heeft daarom een maximum van 300 euro vastgesteld. Zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Ouders met een laag inkomen kunnen via het kindgebonden budget compensatie krijgen. In het regeerakkoord was al afgesproken dat de gratis schoolboeken zouden verdwijnen. Het weer, vannacht koelt het af tot minimaal 12 graden... en er is kans op nevel of mist. Morgen vrij zonnig en maximaal 27 graden. Donderdag wordt het nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Denkt u dat Mondriaan rechtlijnig was? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu 5 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl slash ja. Inderdaad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 gewoon meer. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over 9. Kees Jongkind hier van NOS Studiosport. Goedenavond. Goedenavond. Zaterdag, eindelijk, daar is hij dan de tour van Bouken te zien op Nederland 1. Je was een, een maand lang embedded bij de ploeg. Ja. Je sliep, wandelde, deed alles met ze. Ja. Um, uh, nou ja, ja zo'n zo beetje, zo'n ja. beetje. Uh, geen deur bleef gesloten, dus heb je hier een tijdje geleden verteld al. En um, ik begrijp zelfs dat je, uh, er was nogal wat te doen Je moest bijvoorbeeld een hele auto en bussen ombouwen om, om maar alles te kunnen filmen? Nou ja, de, zeg maar, de basis van deze film is uh, dat wij camera's hebben hangen... Waar, waar je anders nooit komt. Dat betekent in de ploegleidersauto en in de bus. Um, en uh, die, die camera's die hebben maar een... Uh, nou ja, als je het op een accu doet, uh, kunnen ze 2,5 uur uh, draaien. Mm. Maar sommige etappes zijn veel langer, dus bijvoorbeeld zes uur. Ja. En wij wilden... In eerste instantie dacht ik, uh, nou weet je wat, dan, uh, dan doen we alleen de finish... En dan, vragen we, dan, bellen, dan bellen we met die ploegleider in de auto en zeggen, zet, zet ze maar aan. Maar ja, dat is natuurlijk niet uh, wat je wil. Je wil nee. eigenlijk van A tot Z. En, uh, uh, dus uh, zijn er zijn mensen van uh, Team Facilities uh, die de camera's, uh, cameraploeg uh, leverden. Die zijn uh, zijn auto gaan halen, zijn, zijn ploegleidersauto. En dan zijn ze gaan nadenken van, hoe krijgen we die camera's op stroom? Dus op de netspanning van de auto, zodat ze op netspanning kunnen blijven draaien. Dat was uh, uiteindelijk gelukt. Ja. En hoe krijgen we uh, die de, de, de geheugenschijfjes zo groot... dat ze ook 6,5 uur kunnen opnemen? Kortom, dus het was nog een hele operatie. Nou, het is een technisch verhaal, maar uh, deze, uh, deze documentaire... is uiteindelijk door de techniek ja. uh, geworden wat die, wat die is. Uh, omdat ze dat voor elkaar hebben gekregen... hebben wij uh, 6,5 uur uh, per dag uh, twee camera's uh, laten lopen... in de ploegleidersauto. Man, dat moest je uh, spotters had je... Uh, uh, Monique uh, Tesla, de, de redactrice, heeft uh, zes weken lang... Uh, Spotter is degene die het beeld bekijkt ja, ja, en die beelden kijkt beelden wat kijk, goed is. Ja, ja. ja. en zit te schrijven. En, uh, ja. ja, dus daar heb ik heel veel aan gehad. Uh, er dus uh, er komt nog een deel 2, 3, 4, 6 tot en met nee, 18. Nee, dit is wel de film. Ja? Ja. Nee, uh, we hebben uiteindelijk iets van 300 uur materiaal hadden we. En uh, dit is wel wat het is. Volgens mij. Dit is wat het is. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We hebben ook wat fragmenten. En we bellen even de man... Uh, Waar de titel op slaat, namelijk Bouke Mollema, die is er zo meteen ook. Maar Koster, wij hebben het weer over een interessante dame vandaag. Ja, vorige week hadden we het over Marissa May, Dat was een hele aardige vrouw. We gaan het nu hebben over De Google-topvrouw? Klein... Of oh ja, een, een klein... jau -jau. Ja, Ja, top. We gaan over een klein duivelsvrouwtje hebben... waar ik uh, ja, eigenlijk toch wel sympathie voor koek Dat tot 2006. Ooit wilde ik weer interviewen, is helemaal mislukt. De, het gaat over de, de ja, dictatorsvrouw. kun je het toch gewoon wel over zeggen. Asma al-Assad. Ja. Een monster van een vrouw. De hel. Ze wordt de, uh, de First Lady of hell genoemd. Maar ze heeft andere kwaliteit ook. Ze kan zich goed presenteren op Instagram vandaag. Allerlei leuke foto's van een paar dagen geleden. Hele gezellige fotootjes hè? Ja. Dat ze eten uitdeelt en allemaal heel ja, vrolijk. Ja, maar de PR-machine van Syrië draait goed. Ik ben daar ja. zelfs ook in getrapt. Zullen we het later nog wel even over hebben? Maar um, ja, die, die foto's, en, ze, ze, daar staat ze dan wel dressed op. Ook met zijn jamboon um, uh, armband om. Zo'n armband die ja, meet hoeveel kan er weer Het is eigenlijk een mix tussen Sylvie Meis en uh, Maxima. Zo zie ik haar. <laughs> Volkomen op zes maart zelf. Ze maar presenteert zich dan... als een soort van do gooder, Levensgevaarlijke vrouw. Levensgevaarlijke dame. Dat zo meteen. Japan dan. Nog steeds veel problemen met de kerncentrale Fukushima daar... die 2,5 jaar geleden getroffen werd door die aardbeving. 2,5 jaar geleden nog steeds niet opgelost. Laatst in het nieuws weer veel uh, gedoe over een groot lek. Maar nu schijnt er dan een soort van oplossing te zijn. Wouter van Kleef onze man in Japan. Goedenavond. Goedenavond. Want, hoe zit dat? Inderdaad, het is eigenlijk al 2,5 jaar ook Sorus met de centrale. En nu weer dus een groot lek uh, tussen de, bij een leiding tussen wat opslagtanks... Uh, zeer hoog radioactief water komt eruit. En uh, ja, nog steeds niet goed inderdaad. Maar er is dus nu iets. Er een, een, een oplossing. De regering gaat nu meedenken en mee betalen aan de oplossing. En uh, nou ja, heel veel critici zeggen ja, dat wordt nu wel eens tijd. Tweeënhalf uh, jaar uh, duurt dit al. Tweeënhalf jaar ook niet echt zicht op een grote oplossing. Um, wat de regering nu gaat doen is meebetalen aan een uh, ijsmuur rond de centrale. In de, de centrale, de, uh -huh. daaromheen de grond. Die wordt bevroren zodat er geen water meer uit kan lopen. Een soort megavriezer dus, zoiets moet ik me voorstellen. Een soort megavriezer in de grond. Die moet dus nog jarenlang die grond gaan bevriezen... Uh, ja, door, door ijs kan er geen water heen. En uh, dat is nu voorlopig de oplossing om ervoor te zorgen dat er dus geen besmet water vanuit de centrale naar de zee kan gaan lekken. Ja, een megaproject, absoluut. Een Me megaproject. Klinkt ook mega duur. Is ook mega duur. Uh, er is nu uh, uh, iets van 100 miljoen euro voor vrijgemaakt in eerste instantie. Maar eigenlijk is dat niet genoeg. Experts zeggen ook van joh. Dit is volstrekte waanzin. Uh, je moet alleen al denken, wat kost dat niet aan energie? Uh, als, er, als je een vriezer bouwt in de grond, uh, zo groot en op zo'n lange termijn. Ja, dat is, dat is bijna niet, niet te financieren. En ja, daarom zeggen critici ook van, joh, is dit niet meer een soort reclameplaatje... om te laten zien van, dat de Japanse industrie dit dus aan kan. Hè? Die kan dus wel omgaan met dit soort grote rampen en ja, die kunnen dus zo'n bijzonder project uh, nu gaan realiseren... om dus die grond inderdaad te gaan bevriezen, jarenlang. Ja, want jij sprak een, uh, een expert, begrijp ik, uh, op, op het gebied van kernenergie... en die had er echt heel ja, duidelijke twijfels bij. die had er hele serieuze twijfels bij. Die, die vindt dit een waanzinnig dure oplossing voor ook een groot probleem. Natuurlijk, daar ging het niet om, maar uh, ja... Hoe, hoe, die, hoe ze hierbij kwamen, dat was voor hem echt een raadsel. Dat was voor hem echt een uh, totaal raadsel. En ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Uh, maar jij zegt net, van, uh, het zou misschien een soort van reclame zijn... van de Japanse industrie? Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, wat je, je zou kunnen voorstellen is dat de uh, Japanse industrie... kijk, die wil natuurlijk heel graag laten zien van... joh, we kunnen dit. Hè. We, we mm. kunnen nu dit hele enorme, pro moeilijke project... kunnen wij tot een goed einde brengen. En dus ja, gaan we maar iets heel bijzonders doen. De grond laten bevriezen. En dan kan de hele wereld meekijken van... jongens, dit is een manier om uh, dit probleem te tackelen. Nou ja, dat is dus nu wat, een wat critici zeggen van... Joh, dat is nu aan de hand. Dit, dit is meer reclame voor de Japanse industrie... dan dat het echt gaat om een volledige alomvattende oplossing... voor dit enorme probleem in centrale. En dat heeft dan misschien in de verte... ergens met de Olympische Spelen van 2020 te maken, begrijp ik? Zou heel goed kunnen. Uh, aanstaande zaterdag uh, wordt besloten... in Buenos Aires of uh, Tokio, Madrid of Istanbul de Spelen krijgt... Um, nu de laatste week opeens heel veel gedoe over, uh, over de, de uh, straling bij Fukushima. Ja, straalt natuurlijk heel slecht af op Japan. Uh, komt er heel slecht uit. En ja, weet je. Opeens komt de regering met dit soort enorme grote projecten. Op, uh, enorme grote mogelijkheden om het op te lossen. Nou ja. Het zou heel goed te maken kunnen hebben inderdaad, met uh, de beslissing die moet, uh, genomen moet gaan worden aanstaande zaterdag. Moet je kijken wat wij kunnen. Wij kunnen een ijzmuur bouwen, een soort megafriezer. Uh, ja, wij zijn als land dus ook in staat om de Olympische Spelen te organiseren. Zo'n idee. Zo'n idee, maar ook een signaal afgeven aan de wereld van joh, uh, wij doen er alles aan om dit veilig te houden, uh, deze omgeving en de centrale. En ja, weet je, de komende decennia, dit gaat nog 20, 30, 40 jaar duren, hè, de totale ontmanteling van die centrale. Ja, er, er komen nog heel veel verrassingen aan en uh, dit is nu één manier om een tijdelijk probleem, uh, een probleem tijdelijk op te lossen. Maar wat Fukushima echt nodig heeft is gewoon een alomvattend plan van aanpak. Hoe gaan we die centrale ontmantelen in de komende 30 jaar? En eigenlijk weet nog niemand dat echt heel goed hoe dat moet. Goed, dus een leuk proefballonnetje, die ijsmuur die er omheen gelegd zou moeten worden in de grond. Dankjewel, Wouter van Klee vanuit Japan. Het voelt misschien alweer wat langer geleden, maar nog geen twee maanden terug was ons land in de greep van Mollemania. Bouken Mollema en Laurens Dam werden ineens volkshelden toen ze meededen in de top 10 van de Tour de France. En wij zien natuurlijk alleen maar de buitenkant van zo'n tour. Mooie landschappen, de gesprekjes aan de finish... en s'avonds Martsmeets met een glaasje wijn. Maar voor wie weet wat er in zo'n ploeg gebeurt, is er mooi nieuws. Kees Jonkind van de NOS was tijdens de tour... en bij Belkin, 300 uur film leefde dat op, je hoort hem net al even zeggen... waarvan anderhalf uur zaterdag wordt uitgezonden. Op het BNN-hoofdkantoor waren de verwachtingen vanochtend al hoog gespannen. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today... Kees Jonkend is tijdens de tour drie weken lang meegeweest met het Belkin-team. Hij heeft alles gefilmd en hij heeft daar een hele mooie documentaire over gemaakt. Daar komt hij over vertellen. Achter de schermen bij Belkin! Een toetsje naar de tour! Ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan zien. Want volgens mij gebeurt er veel en veel meer achter de schermen van zo'n ploeg dan wij weten. Wat voor dingen denk je dan aan? Afspraken met andere teams bijvoorbeeld. Alles wordt daar toch verkocht. Niks is echt. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar alle weet je een de roddel in die, in die, binnen die ploeg. Hè? Wie is er nou vriendjes met wie? Wat voor gesprekken hebben ze dan als ze s'avonds op de kamer zitten? Of als ze met elkaar in de auto zitten? Wat eten ze? Mocht Kees overal bij zijn? Kees mocht overal bij zijn. Heeft hij nog wat gevonden, zeg maar? Bloedzakker? Maar mocht hij ook op de wc erbij zijn? Ik bedoel, daar gebeurt dat toch, lijkt mij? Ja, met ja. condooms met andermans pis. <lacht> nou, Kees Jonkin, was je erbij? Op de wc. Ik uh, ben en niet als... mee geweest naar de wc. Nee. Nee, nee, dat is dan ook echt het enige. ja. Blote konten mochten er niet in. Dat was het. Ja. De enige restrictie. Ja. Nou, ja. Yeah. En uh, familiaire dingen heb ik niet, me heb ik niet uh, meegemaakt. Hoor. Maar als er echt uh, ziekte of uh, dingen privé thuis zouden zijn... Uh, wat verder niks met fietsen te maken had... Dat, uh, daar zouden we wel uh, prudent mee omgaan. Ja. Maar voor de rest, uh, qua sport uh, mocht alles. Nou, nou is het natuurlijk een beetje, zat ik over te denken... het is een beetje een soort, soort studie antropologie. Je zit daar een, een maat ja. tussen die jongens, alsof ja. het een soort stam is... of een groep apen. Ja. En dan op een gegeven moment heb je dan toch je voorkeuren, denk ik. Zo. ik. Wie, ja, wie, wie heeft er nou echt, echt een speciale plek in je hart? Uh, jeetje. Um, ik vond Tom Leeser. Uh, was voor mij een totaal onbekende uh, uh, grootheid. Ja. Uh, jongen is, uh, ook he heeft helemaal in de kreukels gelegen. Die, uh, uh, dat was de eerste dag, uh, vertelde hij me dat ook. Uh, ik geloof vijf ribben gebroken. Keer een keer verschrikkelijke knaller gemaakt in een, in een dranghek. En uh, is er weer helemaal bovenop. Hij heeft echt slecht gelegen. Uh, helemaal bovenop gekomen. Dit was zijn allereerste Tour de France. En uh, wat ik wel mooi vond is, uh, hij is meegenomen om uh, van Bram Tankink een beetje af te kijken hoe je nou wegkapitein kan zijn. Hij is uh, misschien wel de opvolger van Bram Tankink. En uh, tijdens die uh, waaieretappe... Uh Trok hij de boel samen met Tanking ongelooflijk aan gang. Ja. En uh, ja, ik had, uh, ik had wel respect voor, voor. Als je weet hoe die goos... in de kreukels heeft gelegen. dat hij zo'n dominante rol kon vertolken in dit. Ja. Het, en ik kende hem helemaal niet. ja, dat was voor mij een eye-opening. Dat wordt nog wel eens een grote. Ja, ja. dat zou zo moeten Die, die weier wat je net zei. Um, wat ik begreep is dat dat is nou een mooi voorbeeld. van hoe uh, wij het in de pers lezen. Weier-etappen van tevoren bedacht. En het zat allemaal helemaal goed in elkaar. Ja. En verder hebben. Uh, ze hebben ze keihard gepakt, teruggepakt. Want die had, hè, er stond nog een rekening open. Uh -huh. En wat ik begrijp is dat jij dan achter de schermen filmt en dingen hoort. En ik denk, maar zo zat het helemaal niet. Zo in elkaar geknutseld. Nou ja, het was wel de bedoeling. Niet de bedoeling om een val verder aan, aan Gord te rijden. Maar het was de bedoeling dat ze, dat ze de wind zouden benutten. Er was ook van tevoren uh, go, uh, goed research gepleegd. Er was wel echt een plan. We gaan ja, aanvallen dat was een plan. in plan. Nou, ja, dat bepaalde... zie je ook. Ja. Er, er worden vier punten aangewezen waar de wind zo kan zijn. Ja. Dat als, als, als de wind ook echt zo is, dan moet je, moet je er vol voor gaan. Als je dat wil. Nou, ze wilden dat. En uh, uh, Nico Verhoeven, was ook, de ploegleider, was ook nog de ploegleider van Quickstep tegengekomen. Toevallig in hetzelfde hotel. Nou, die hebben hem even drie keer naar elkaar gekniphoogd. En, en ze dachten van, wacht even, zij gaan hetzelfde doen. Ja. En, uh, maar ja, dat waren toen... ze ook allemaal in de krant. Ja, dat is ook echt gebeurd. Dat was ook echt zo. In de, dus je ziet in de bus echt dat ze het plan maken. En ook dat hij uh, dat zegt: Ik heb Quickstep gesproken, zij gaan ervoor. Die komen we wel tegen daar. Maar wat, wat dus niet klopte, was dat, dat ze van verder eigenlijk een loer hebben gedraaid. Nou ja, wat, er uiteindelijk, uh, wat je in de film gaat zien, is dat uh, de beslissing om mee te gaan rijden met Quickstep. Uh, niet op het uh, punt genomen is... waar ze achteraf zeiden dat hij genomen was. Want? het uh, uh, uh, is nog uh, dan dat als iemand een lekker band heeft... om dan te gaan rijden. Nee. Dus als, maar als je zegt, nee, maar wij reden al. En hij kreeg toen een lekker band En dan is het uh, ieder voor zich een jammer. Ja. Dan is het uh, niet erg. En uh, je ziet in die film dat het... Uh, het punt waarop ze harder zijn gerijden bij, was al van tevoren. Dat uh, is nadat hij lek reed. Ja. En dat is eigenlijk nooit zo in de pers uh, ja. Gecommuniceerd. Maar is dat een is... beetje, als ik het, begrijp, het goed begrijp... wat jij er mooi aan vindt... wat je nu uh, hebt laten zien... dat eigenlijk het veel vaker... De waarheid is wat die mensen daar vertellen. Dat er allemaal niet zoveel gezocht moet nou ja, worden door typen zoals Mark en ik. Dat klopt. Uh, nou, weet je, er zijn uh, twee dingen. Wielrennen heeft natuurlijk aan zich uh, hangen dat, uh, dat ze eigenlijk onbetrouwbaar zijn, wielrenners. Want uh, kijk maar naar al die ontboezemingen van de laatste tijd. Uh, die, ze hebben al wat geflikt, daar wisten wij niks van. En uh, ze deden het allemaal stiekem. Dus dat is een soort van uh, flikken, is ook een, een, een term uit de wielen. Ja. Uh, dus die, die, die, uh, ja, die zijn onbetrouwbaar. He, en, en nu dan... blijkt ze zijn helemaal niet en, en, en, en Dus uh, gaan die journalisten, die er eigenlijk niet bij kunnen komen... die altijd maar bij die bus staan en uh, vinden, die gaan uh, zelf theorieën ontwikkelen. Je die hebt die veel fantasie dan. Nou ja, het, het zou ook zo kunnen zijn... Uh, ik heb zelf ook uh, acht keer aan die, die kant gestaan... en dan ga je denken, ja nee, hou eens even, wacht eens even. Is, uh, zo, het zit natuurlijk anders, Wat ze zeggen dat nou wel... maar het is natuurlijk anders. En, en nu uh, heb ik ineens gemerkt dat het soms simpeler is... Dan je, dan je eigenlijk aan de buitenkant denkt. Want uh, bijvoorbeeld, zei, zij hadden, ik zal een voorbeeld geven. Zij, zij, de wielersjournalistiek dacht op een gegeven moment... dat Robert G. Sink was meegenomen naar de Tour de France. Maar uh, niet als kopman, maar dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat zei Belkin ook. Uh, hij is niet de kopman. En maar de wielerjournalist dacht, nou wacht even, op die manier uh, ontdoen ze hem van de druk. Maar, stiekem maar heel is stiekem, toch stiekem wel. hopen ze ja. natuurlijk dat hij toch hoog in het klassement. En dan ja. in de tweede week zeggen ze, nou Robert heeft het zo goed gedaan. Maar laten daar was we... een fragmentje van, precies van dit. Dat zei uh, wielrenner en criticus Bobby Traxel in de avondetappe luisteren. Als hij met. dan echt niet goed is, zeg het dan. Ik hoop eigenlijk dat... We over een aantal uh, weken, als uh, Kees Jonkind met zijn uh, documentaire komt van Inside Blanco, dat we zien dat hij, de, dat hij de bus inloopt en dat hij zijn helm in een hoek gooit. Want dat zou ik willen zien. Ja. Oftewel hij suggereert, hij was wel degelijk was, maar dat ja. hij deed net alsof van niet. En jij zegt nu, nee hoor, nou, dat, dat was helemaal niet zo. Ik was bij die uitzending van de avondetap, het was in de, de haven, wij gingen van uh, Corsica naar uh, Nice uh, die nacht. Uh, daar werd ook de avondetap opgenomen, dus ik ben naar die uitzending gaan kijken. Ik ken Bobby al goed en ik zei na afloop, wat maak jij me nou? Want uh, jij, jij gaat nu uh, iets voorschotelen... wat we in de documentaire van Kees Jonker gaan zien. Wat helemaal niet aan de hand is. Wat gewoon niet gebeurd is. En uh, A, was de bus er ook helemaal niet bij de finish. Maar goed, uh, dus hij kon hem daar ook niet doorheen gaan. Maar hij heeft ook niet met de helm gegooid. Want hij heeft die acht minuten die hij achter kwam laten lopen... omdat hij toch niet voor het klassement ging. Dus uh, waar heb jij het nou over? En daar had hij ook vrede mee. Uh, dus, Geessing. Ja. ja, maar die is naar de Tour gekomen. Echt uh, in een slechte vorm. Die gingen ze proberen te verbeteren. En dan zou die, als hij toch op achterstand kwam... zouden ze misschien oh. in de Alpen kans kunnen maken op een, op een, uh, een ritszegen. Maar dat is door Belkin ook altijd zo gecommuniceerd. Alleen de buitenwereld dacht, ja, de grote gegeessing... daar zal wel een plan daar B aan. Moet er moet een verhaal achter ja. zitten. Het is eigenlijk allemaal veel platter dan we denken. Dan <laughs> Goed, Kees, zo meteen praten we verder... En dan hebben we ook even Bauke erbij en nog een aantal mooie fragmenten. En dan zie je echt hoe het er tussen uh, die jongens aan toe gaat. En dat is wel een erg mooi inkijkje, dat zo. Oh, it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 Showbizman, Mark Koster, die is er. En vanavond hebben we het over uh, de vrouw die uh, op dit moment bezig is met een heel erg mooi charme-offensief. Zo ziet het er tenminste uit. Ja, het, het is wel showbiz met uh, hele vieze bloedhandjes. Behoorlijk, he? ja. Want... Ja, nee, we hebben het over Asma el-Assad. De, de, de vrouw, de hele mooie vrouw van ja, de bloeddorstige dictator in Syrië. En deze dame, die uh, haalt het in nou, uh, haar brunettenhoofdje om uh, op Instagram allerlei ja. foto's te plaatsen... waar als een soort van... van Florence Nightingale, Nightingale, Nightingale. Kijk wel, jongens, ga naar die foto's. En kijk even naar dat haar. Hoe dat er bij, keurig bijgekomen is. Alsof de gast met de föhn achter haar staat. Ja, we zitten er even een linkje binnen te Ja, kijk er even. Het is, het is eigenlijk schandalig. En dan die kinderen die dan zo met amechtige oogjes daar naar kijken. En dan heeft ze ook. En dat is wel goed van Huffing de Post. He, die hebben ontdekt dat ze zo'n armband op heeft. waar haar calorieën worden gewogen. Nou, dan weet je het wel. He. Dus het is, eigenlijk is ze alleen maar met zichzelf bezig. Haar image. En dat poetsen ze heel goed op. Maar trap daar niet in mensen, want het is een afschuwelijk iemand. Dat ze dit doet en dat moet dit, dit is echt een groot schandaal. dat Dit gebeurt. Maar ze weet zichzelf goed te verkopen en dat, dat hoor je ook in interviews. I have een responsibility as a Syrian, not just as a wife of a president. Being a wife is what you do at home. But voor me as a woman, as an individual, uh, it's what I do in the broader context that is important. I've always worked. I've always been active and um I believe that women um have a vital contribution. They can play a vital role. In the development of all societies. Ja, mevrouw. Ze ja. duidelijk. Nou, uh, ik, ik wil intelligente dame. Het nou, is dus een hele intelligente dame. Ze komt uit een keurig Brits milieu. Ze is ze had ik eigenlijk van oorsprong Engels. Uit, met wel met een achtergrond in Londen opgevoed. En hier was ik ook wel even door getriggerd. Een paar jaar geleden, 2006, we, we, we, we, heb ik mij laten uitnodigen spijt spijtmeer Cooper door de Syrische regering toenmalig om haar te interviewen. Want jij werkte toen voor Quote? Voor, voor Zakenblad Quote. Ja. En Zakenblad Quote besteed ook aandacht aan een succesvolle vrouw. Ze was toen bankier geweest bij JP Morgan, mm -hmm. bij dezelfde bank... Volgens mij op hetzelfde lokaal waar ook Friso heeft gewerkt. Dus het was een beetje dat wereldje. En dat leek mij wel een interessante dame om te interviewen. Toen ben ik naar Brussel gegaan. En daarbij bij de ambassade geweest kreeg ik ook een keurige... Ja, moest ik mijn credentials overleggen. Dat was allemaal keurig. En toen mocht ik daar naartoe. En het is natuurlijk niet gelukt. Maar, kreeg je, wel rondreis maar je was in Damascus. Ik geweest, was in Damascus ja. En ik ben ook rondgegaan. Ik ben ook bij het ministerie van Economische Zaken geweest. En we mochten allerlei vragen stellen. En de economie ging toch ook goed. Maar het was eigenlijk één groot demaskee. En je hoort hier ook die, die mooie Britse geafficheerde ja, ja, ja. stem. Die ja. denkt, nou, dit, dat kan toch geen slecht mens zijn? Maar, maar, maar is hij een, een, een slimme tante met een goede opvoeding... Met een, met een fantastische baan... die per ongeluk de verkeerde mafker is getrouwd... Nou, en dan kan ze er niet zoveel aan doen? Dat of zit er meer achter? Dat is niet helemaal duidelijk. Ze is in, in, 2000, in, in 2000 overnight eigenlijk met hem getrouwd. Ze kende hem al. Uh, als zat stu, studeerde voor oogarts... dat wilde hij eigenlijk ook worden, maar zijn broer... Wat eigenlijk de opvolger van zijn vader, van zijn bloeddorstige vader, had moeten worden? Die, die, ja, die stierf in een auto-ongeluk. Toen moest hij doen. Want eigenlijk, hij was een beetje de, ja, de chirurg, de sukkel van de familie. En zij kende hem af en toe. Ze was niet uh, op slag verliefd, maar ze zijn toch samengegaan. En ze hadden een heel leuk verhaal. Want zij heeft computer science gestudeerd. Hij, zo'n artsje, ah, daar kan bijna niks fout mee zijn. Dus ik, vond, ik dacht ook echt hè, dat dat wat zou worden. In Jordanië had je toen zo'n jongen. En, oh. en, en ze, samen met haar, ik had er wel ja. vertrouwen in. En als je nu bijvoorbeeld naar die Instagram-foto's kijkt... dan ligt nou, het er wel heel dik bovenop nou, dat, de, ze, dat ze het, het goed praat... Hè, wat Assad doet, wat haar man doet. Dat ja, ze probeert dat, hey, bewust de andere kant te laten zien. Nou, nou dat is nog erger, bewust wegkijken. Ze, ja. ze, ze, dit is echt een idee om, om dit verhaal toch zo in de media... maar niemand trapt hem erin. Kijk, het ging eigenlijk al mis in 2010... toen de, in Syrië dus eigenlijk ook een klein Arabisch revolutietje was... Toen presteerde deze dame, om potverdorie in Londen op de eigenlijk op de dag dat daar de stront uitbrak voor 270.000 pond aan meubeltjes te kopen eh, eh, in Harrods. Ja, daar ben ik niet goed bij je hoofd. Dus daar viel veel erg veel kritiek kwam er en toen viel ook een beetje, bleek ook dat ze best wel hebberig golddikkerig typje was. Ja, ja. En, dat, en dat moet je in Engeland natuurlijk niet doen. Waar is vandaag Dus die, de Daily Mail, je kent wel... de lekkere <laughs> rioolpers, die ramde door... en die, die gingen ook door... En toen is eigenlijk ja, het demaske van haar wel aangetoond. Terwijl er toch nog in, volgens mij was het hetzelfde jaar van jaar daarvoor, dat beroemde interview in de Vogue, want nee, alleen maar dat een klemmer was daarna, was daarna ja, nog Dat zelfs. was daarna, en dat, was, dat is echt ook een schandalig interview. Schitterende foto's. Ja. Een, James uh, Nachthuis in, werd ingevlogen. Fantastische fotograaf, kent wel mooi licht, keurig, in de woestijn, in een spijkerbroek, met zo'n spentje en zo'n sjaaltje. Maar uh, ja, dat was een verhaal, gekocht verhaal, hè, dat is de de volk is daarvoor betaald om dat af te drukken. En uh, ja, daar, daar werd ze neergezet als een vredelievende, gevoelige. Uh, het was het veiligste land van het Midden-Oosten. De economie bloeide. Nou, daar ging de, de folk een beetje de mist in. Lichting. Daar ging de folk erg de mist in. En de, de, de, de, de journalist die dat geschreven heeft... Die heeft daarna een woedend stuk geschreven. Want folk zelf had dat stuk met bijvoegge naam anders gemaakt. Die heeft haar dan nu na de roos in de woestijn... met het de, le de first lady from hell. Dus die heeft keihard genomen. En wat jij net zei, daar liet ze ook enorm de glamorous kant zien. En daar zegt ze ook nog wat over in een interview clothes need to be practical they need to be reflective of uh, of not just who you are but the um, the society that you represent and people in Syria are i i, I consider them to be elegant so if if i am a representative of of my country then i have to be the same yeah and how far over that kleding moet rep representatief zijn... en dat past bij het Syrische volk, nou ja, enzovoort, enzovoort. Um, en Als je nu... Je hebt die, die Instagram-foto's gezien vandaag. En dan, ja. Hoe gaat het met deze da dame aflopen? Want, nou ja, goed, het, dat nou, is natuurlijk de vraag... hoe gaat het met Assad aflopen, maar jij was heel erg gek op er. Nou, Nu sta je tot aan de andere kant... Nou ja, ik zou nu. Hoe het met haar gaat aflopen, daar, ja, daar heeft ze eigenlijk, eigenlijk niet voor invloed meer op. We weten dat ze. Uh, ja, dat ze eigenlijk hoe langer hoe gekker wordt. en dat ze steeds meer is gaan uitgeven. Dat ze in een soort decadente stuip is geschopen. Uh, Roelof memoreerde die net. Elena Ceausescu, die kocht ook bond, steeds 4, 5 bontjas. terwijl de winter intrad in Roemenië. Dus het lijkt erop dat ze totaal de weg kwijt. Ze zit ook in een bunker. En ze wordt, ook, ze wordt ook niet bestookt met westerse nieuwsfeiten. Want daar wordt mevrouw depressief van. Dus dat is wat er, nu, wat er nu gaande is. Ja, Obama die zal iets gaan doen. Daar hebben we het hier net over. Of het paleis wordt geraakt, daar is ze bang voor. Dan, ja, dat, dan zal het einde van dat regime betekenen. En hoe ze eruit springt, ik weet het niet. Ik denk dat ze nog weg had gekund, maar dat, dat, zal, dat zal er niet meer lukken. Madame Assad. Dus wij zetten een linkje op onze Twitter. Je kan foto's zien van haar en je ziet inderdaad. Uh, dat ze dit op een rare manier verkoopt. Oftewel, ze, ki ze kijkt volledig weg van wat ze doet. Ze kijkt gebeurt. volledig weg en ze weet precies wat er in de hand is. Het BNN Today. Radio 1. Willemijn Veenhoven. Today. Zes jaar cel, dat is de eis in de rechtszaak tegen de leden van de Quote 500-bende. Die inbrekers die kozen hun doelen met die lijst van de rijkste Nederlanders in het land in hun hand. Je zal het gehoord hebben zometeen meer over deze zaak. Met telegraafjournalist Saskia Belleman. En we bellen nog even met Bauke Mollema om te horen hoe hij heeft, heeft gevonden... dat Kees een maand lang aan alle kanten camera's op hem heeft gericht. Maar eerst het nos journaal Dit is Radio 1. Van half tien met Kees Groot. President Obama vraagt Amerika niet om ten oorlog te trekken tegen Syrië. Dat heeft minister Kerry van Buitenlandse Zaken zojuist gezegd op een hoorzitting in de Senaat. Volgens Kerry is het niet de bedoeling dat er grondtroepen naar Syrië gaan. Het doel van een militaire actie is president Assad de mogelijkheid te ontnemen om chemische wapens te gebruiken. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gewaarschuwd dat een Amerikaanse militaire actie tegen het regime van president Assad kan leiden tot meer onrust en meer bloedvergieten in Syrië. Ban zei bovendien dat het gebruik van geweld alleen is toegestaan als het gebeurt uit zelfverdediging of met toestemming van de VN Veiligheidsraad. En bij een serie bomaanslagen en ander geweld in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker 67 mensen om het leven gekomen. De bommen gingen af op het moment dat veel mensen op straat waren om te winkelen of te gaan eten. De meeste slachtoffers vielen bij het afgaan van een autobom in een straat met veel restaurants in een shiitische buurt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De rol of de Vries. Softwarereus Microsoft neemt Nokia voor een groot deel over. Dat werd vandaag bekend. Ze betalen er 5,4 miljard euro voor. En de bekendste tak van Nokia, die van de mobieltjes, die gaat mee de deur uit. Tien jaar mag Microsoft nog de naam Nokia gebruiken... om goedkope mobieltjes weg te zetten. En daarna is het sloes. Een einde van een tijdperk. En ik werd er vandaag zelfs een beetje weemoedig van. Ah. nooit meer die... Vertrouwde geluid ik. Ik kocht hem eind jaren 90. Een Nokia 3210. Mijn eerste mobiel. En sterk dat die Nokia's waren. Je maakte er zo bierflesjes mee open. En zo wil het gezegde, als je een iPhone op de vloer laat vallen... dan breek je scherm. Laat je Nokia vallen, dan breekt de vloer. En zo zijn vele van ons opgegroeid met die robuuste mobieltjes uit Finland. Maar tegenwoordig zie je er niemand meer mee, maar Microsoft baas Steve Ballmer die glunderde vandaag toch helemaal toen hij vertelde dat hij Nokia had gekocht. Today's announcement is a bold step into the future. For Microsoft it's also a signature event a signature event in our transformation. We think this is win-win for employees, win-win for shareholders... en win-win for customers of both companies. Nou, die Balmer is dus helemaal happy, maar die staat sowieso wel bekend om zijn enthousiasme. Maar op de beurs geloofden ze er vandaag nog niet zo in. Nokia wint 40% ruim, dat is ongeveer een plus van 5 miljard aan beurswaarde. Microsoft staat op de beurs... 4% lager, dat is een verlies van 11 miljard omgerekend in euro's. Dus um, ja, Boma kan schreeuwen wat hij wil, beleggers zien dat niet zo. Nee, terecht ook, want met wat plus en minnen zie je dus dat er uh, 6 miljard verdampt is vandaag. Is het desalniettemin een slimme aankoop van de Amerikanen, of wordt het een uh, Microsoft? Eh. <laughs> Kees, wat voor telefoon heb jij? Uh -huh. Mag ik het merk noemen? Eén oh, ja, keer. HTC heb ik. HTC, nou, had je vroeger ook, ja? Ja, ja, ja. ja. Jij, Mark? Ja. Samsung, ook Nokia. Ja. Ja. Ik dus, die heb er nooit een gehad, vreemd genoeg. Dat jij dan? Dus, ja, weet ik niet meer. Maar geen Nokia. Hm. Ja. Hm. Maar goed, um, Mark, ik begrijp dat jij bent fan... en jij, jij ziet met leden ogen aan dat dit zo gebeurt. Nou, kijk, Nokia was ooit in 2007... Roelof noemde net 5,4 miljard, 150 miljard waard. En toen was 40 van alle verkochte telefoontjes was van Nokia... en nu nog maar vier. Dus er is Er is iets er is, een klein beetje er fout gegaan ergens. Ja, van over. En nee. Nokia, dat zijn toch van die vinden die eigenlijk vroeger bomen omzaagden. en in de bomenindustrie zaten. waren ja. eigenlijk soort houthakkers. en die zijn in de, in de, in de mobieltjes gegaan. Maar die hebben natuurlijk nooit geïnvesteerd in software. Hè, wat Steve Jobs wel heeft gedaan met Apple. En dat, dat, dat gaat. Dus Marcus, daar Marcus dat, dat stopt er, nu dat de, de eigenlijk de intelligentie erin. en dan kunnen ze daar lekker mee internet. Maar het is volgens mij veel te laat. Veel lijkt me wel, ja. Veel te laat. Vandaar ook dat Microsoft uh, in elkaar geknald is. En Nokia ietsje aan beurswaarde heeft gewonnen. Maar, maar onderstreep, dus min zes. Ja, maar de Toch. naam blijft nog even bestaan. Geloof ik, tien jaar nog? Mogen ze hem... Uh... Ja, dat, ze verwachten dat ze dat vooral in, in Afrika en Azië gaan wegzetten. Die ja, wat... kopen mobieltjes. Ik dacht, waar, waar, wie wil dat nou nog? Maar dat ze denken, Afrika, Azië, daar kan ik ze nog wel ja. een paar kwijt. Ja, maar dat zijn de, de opkomende markten... waar je dan niet uh, 200 euro kan betalen voor een iPhone... maar gewoon uh, 13 euro of zo. Met, met, dan stop je er een enkele chipje in en wat, wat spul. En verkopen die handen? Kun sms'en en snake spelen. Ja, ja. ja. ja precies. <laughs> precies. Goed, de waarde zeiden we dat al, van het aan de Nokia... is dus uh, na bekendmaking met zo'n 40% gestegen. Ja. Dus dat... Klinkt positief, zou je denken. Voor Nokia, yeah. maar de een nieuwe moeder, Microsoft, bloed. Ja, helaas. Jammer, jammer. Ik am een man you see and one day I will be a in the morning sun. Lazy pulling daisies at doobie past three. A in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chat line. It's a party. Is ziek, maar... Will and the people lying in the morning sun. Radio 1, PNN today. Kees Jonkind hier, NOS sportverslaggever die maakte die film. 300 uur heeft hij geschoten van de Belkin ploeg. Wat doe je met die 298,5 uur, Kees? Ja. Zonde. Die verdwijnen. Die verdwijnen. Nee, die gaan niet verdwijnen. <laughs> nee dat kan ja, ze niet. Wel belasting, ja, Precies. Man. Nou, ik eh uh... wij dat krijgen. Uitdelen. <laughs> Nee, ja, ik, eh, misschien dat ik nog een uh, uitgebreidere film maak, zoals Directors Cut of zo. Maar, uh, van een uur of ja, honderd. <laughs> ja, ja. Voor koplaas en uh, Apocalypse Nou, was de Directors Cut mooi Hoe lang was die? Ja, die was vijf uur of zo. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ik denk wel dat het op een gegeven moment ook wel klaar is, weet je wel. De, de, de, ja, dan heb je het wel gezien, denk ik. Goed, nou ja, um, wij hebben een aantal fragmenten. Um, het is natuurlijk leuk om even een beetje een sfeerbeeld te krijgen... van de Tour van Bouken komende zaterdagavond te zien trouwens op Nederland 1 om... Half elf. Half elf. En dan hoor je nou dit. Oh, God, ah, kijk nou naar die motor, jongen. God. le motor. Laat in contact op. Kom op nou. Dat het top. Is dat Nico Vove? Nee, dat is Marijn Zeeman. <laughs> En dan begrijp ik dat je het meeste gescheld er nog uit hebt gehaald. Nou, we hebben een aantal uh, in de montage we hebben een aantal uh, krachttermen eruit gehaald. Uh, op een gegeven moment uh, schiet je je dol voorbij. Uh, in de Heat of the Moment wordt er heel veel, veel gevloekt en getierd. Maar <lacht> uh, nou, ja, waar wordt het dan zo al over gevloekt? Al, al over van alles. Ja. Er hoeft maar een motor uh, uh, voor de auto net uh, een verkeerde manoeuvre te maken, of, uh, een, uh, een, of ze verstaan de renners niet, of uh, er gebeurt van alles. Ja, en dan, uh, je hebt een, een krachtterm. Ja, uh, Bauke Mollema komt terug op zijn kamer en heeft een hele goede tijdrit gereden. En uh, zijn, zijn, zijn kamergenoot, Seb van Marken, die zegt, potverdomme, dat heb je goed gedaan. Het is, overal zit een vloek <laughs> in. Uh, dus op een gegeven moment, als het eruit kan, en uh, het moet niet gaan irriteren. Nee. Dus daar, dat is eigenlijk het enige waar ik een beetje censuur op heb ge... Bauke Mollema, zat jij ook zo te vloeken de hele tijd? <laughs> Ik kan, ik kan hem eigenlijk niet meer herinneren, maar uh, dat <laughs> ja, het is wel goed kunnen. <laughs> Goedenavond. Nee, jij lijkt me ja, daar helemaal uh, niet de type voor. Nou, ik denk ook wel dat er wat, wat krachtstermen uit mijn mond zijn gekomen in de Tour. Maar ja, dat, dat is logisch inderdaad. Het heet van de strijd en ja, er zijn ja. ook momenten dat het natuurlijk echt om gaat. Dus uh, ja, er komt wel veel emotie bij mm -hmm. kijken. En jij zit nu natuurlijk in, in de vuelta en, en Kees is er niet bij, dus je bent cameraloos. Mis je hem al een beetje? <laughs> nou ja goed, het is wel heel anders moet ik zeggen, sowieso is het, is het wel qua journalisten natuurlijk heel rustig. Ja. En, uh, en ja goed, uh, het is al het ene uitstint het ander en toen natuurlijk uh, een hele trage camera op onze neus en dat bent ook wel moet ik zeggen hoor. Op een gegeven moment dan ben je er eigenlijk helemaal niet meer mee bezig. Nee, maar er moet, er moet belt, een moment ja. zijn geweest, Bouken, dat je, of meerdere momenten kan ik me zo voorstellen, dat je dacht nou nee, nee nu, nu echt even niet. En dat valt eigenlijk mee. Nee, is niet voor mij uh, niet voorgekomen. Ik moet zeggen, alleen de eerste dagen, en dat is het al even wennen natuurlijk, dat er continu uh, ja, een camera in de bus hangt of, of bij besprekingen is. En dan, uh, ja, dan zeg je ook wel soms tegen elkaar van, oh ja, die camera, zeg maar. En dan, uh, ja. ja, nou ik weet nou, misschien dat, wel een fragmentje, want uh, volgens mij is dat een van... Uh, ik begrijp, Kees, dat is wat jij er mooi aan vond. Uh, dat je, de, je zag hoe die jongens met elkaar omgaan. Je zat natuurlijk er tussen, de camera hing erbij. Je maakt echt de groepsdynamiek mee. Ja, nou wat een, wat een mooi moment in de film is, is de, dan is de eerste Pyreneeënrit geweest. En dan uh, heeft Bauke... Uh, het klassement gezet, dan is hij vierde. Laurens en Dam vijfde. Dat is een enorme opsteker. En uh, in, tijdens, die, uh, tijdens die etappe is uh, Robert Geesting gedemareerd. En uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat we Robert Geesting goed in beeld zagen tijdens de Tour de France. En uh, daar werd ook door de wielercommentatoren lovend over gesproken, een goede poging en zo. En de volgende ochtend in de teambespreking uh, dan. Uh, ja, dan, dan, dan vraagt Bouke Mollema, of die vraagt hem uh, uh, verantwoording af te leggen voor zijn, uh, voor zijn actie. Iets handiger voor oh, de volgende ja, keer dat je gewoon even zegt van ja, ik ga zo of zo. Of iets, ja, daar kan je zelfs de, daarvoor misschien nog eventjes iets opschuiven. zeg maar. Dat, uh, mocht het echt in gang schieten. Hij ah, was uh, niet echt in staat om daar nog eventjes een volledig respect te voelen. Nee, ja, maar dat kan in drie, kan in drie woorden misschien. Of zo. Ja, Bouke Mollema, daar zit je toch geest eigenlijk een klein beetje de les te lezen. Nou, zo moet je dat niet zien. Kijk, uh, die evaluatie die we hebben, altijd van, uh, van de etappe en dagen ervoor. Ja, daar probeer je gewoon alles, uh, ja, elkaar beter te maken, zeg maar. En uh, ja, daar kan soms een kleine dingen schelen. En dat is dit ook zoiets. Want Gees, ik had gewoon even moeten zeggen, joh, ik ga er vandoor, ik ga voor mijn eigen winst. Ja, nou, dat ja. is wel handig, ja. Kijk. Ja. Uh, als je weet wat de ploeggenoot van plan is op een bepaald moment. ja, Als je dan net van voren zit of je zit 20 plaatsen van achter. Kijk, van wel schiet op zo'n moment de hele peloton in gang. En dan moet jij er door een gaatje dicht rijden. Dus dat kan zeker handig zijn. Bouke, ba ik heb ook een vraag. Um, heb jij Kees behoed om sommige dingen uit te zenden? Dat is natuurlijk. He, zijn er momenten nee. geweest dat je zei van Kees, dat niet? Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, heeft alleen, ik heb de film ook nog niet gezien, uh, moet ik zeggen. Alleen, uh, oh, je weet het nog helemaal niet. Nee, ja, alleen nog de persman heeft hem uh, voor zover ik weet gezien. En, en, en wat ik me ook afvraag, die waren er dus niet. Maar er zijn natuurlijk ook uh, juist de andere kant, die wij ook niet echt zien. Wij zien alleen maar zwetende mannen die kapot gaan. Maar is het ook af en toe ja. grappig of zo, Kees? Ik bedoel, moet je lachen om die jongens? Is er, hebben ze een wielerhumor? Nou, uh, uh, mijn vriendin heeft uh, ook de, de montage gekeken en die zei: Ja, ze zijn wel heel serieus. Ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, de, de reactie Het is ook hard werk, hè. Uh, mm -hmm. Maar de, reacties, uh, de reactie in de, in de ploegleiders, daar zit wel veel humor in. Maar ik moet heel eerlijk zeggen: de, de grappigste uh, van het hele stel is uh, Frans Maas. Er zitten zit twee fragmenten in van Frans Maas op de rustdag. En op de een of andere manier. Uh, als hij een verhaal vertelt, schiet ik altijd enorm... In, die kan enorm goed uh, moppen vertellen. Dus uh, dat, uh, dat zit er ook in. En wat voor soort verhaal nou ja, is dat ja, dan uh, Je moet het eigenlijk... Uh, ja, als ik het nu ga vertellen, dan, uh, hij, uh, hij kan het heel goed vertellen. Maar hij vertelt dan... Uh, dan is de show van Marts Meets is in het Belkin Hotel. Uh, Laurens en, uh, en Bouke zijn te gast bij Marts Meets. En dan zitten ze met z'n allen te kijken. En dan draait hij zich om naar de kamer. Uh, Frans Maasen die, die ligt op zo'n lichtstoel rond het zwembad. Want daar wordt het opgenomen. En dan draait hij zich om en dan heeft hij zijn glas vast. En dan zegt hij, ja, ja, deze grap gaat niet overkomen, maar <lacht> hij is in de film wel goed. En dan zegt hij, uh, uh, Erik Breukink was ooit de gast bij uh, Mats Smeets. En toen hadden we afgesproken... Uh, als het nou goed met je gaat en je gaat toosten met, uh, met Matt aan het eind... dan moet je je glas zo vasthouden, even voor de luisteraars. Dus met je duim zo echt helemaal boven het glas uit. Ja. Dat zo, zo, van, zo van, het, het goed gaat goed met, Maar zo hou je natuurlijk geen wijnglas vast. Maar, <laughs> uh, en toen uh, had hij dat gedaan. En, uh, uh, uh, en toen belde de moeder van Erik Breukink de volgende dag uh, boos op... van zo heb ik jou toch niet geleerd aan glas wachten. Oh. <laughs> nou, en de manier waarop hij dat vertelde was zo grappig... dat iedereen lag in een deuk. En uh, dat is voor die film wel even lekker, dat je even uit, die, uit de hectiek van de, van de koers bent. Ja. Hey, Bouke, nog één ding. Um, is het ja. nou ook een poging geweest uh, om de boel ja, helemaal open te gooien? Zo van, we, we nemen geen drugs en ellende en, en Kees heeft alles gefilmd. Is het, was het ook een poging om het uh, reine geweten een beetje schoon te, schoon te vegen? Nou ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, uh, met deze film had natuurlijk als ploeg proberen te bereiken. Uh, ja, een, een hele grote vorm van uh, transparantie natuurlijk, dat, dat een journalist uh, ja, al deze beelden kan maken en echt intern met ons mee is. En ja, uh, meer dan dit kun je denk ik ook niet doen. Als ploeg Je hebt uh, één gesprek, als het goed heb, uh, echt één gesprek gevoerd, wat in de film is terechtgekomen over dopingcase, en dat was met de ploegarts uh, Dion van Bommel. Wij laten nu zien aan jullie, aan de wereld, dat je goed kunt herstellen... zonder al die nare zaken, al die bullshit, zeg maar. Ik zie niks aparts gebeuren ja. in deze ploeg. Maar ja, dan nog, ik kan niet op nee. negen plekken tegelijk zijn. Nee. En maar hoe zeker bent u van uw zaak? Uh, ik ben 99,9 zeker van mijn zaak. Ik ken de renners al lang. Het is, het is in orde. Het is in orde. Nou ja, het is natuurlijk wel wat, wat Mark net zegt. Is, is, dan nu, is het dan nu aangetoond, Kees en nou. Bouke ook? Belkin is dus clean? Weten we dat dan nu? Uh, ja, dat is wel een weet je. Uh, ik ga niet zeggen, ik weet 100 zeker dat Belkin clean is. Zometeen uh, uh, komt er over tien jaar een onthulling en dan uh, blijkt het helemaal niet zo te zijn. Heb ik hem met mijn neus bovenop gezeten, <laughs> heb ik het niet gezien. Dus ik ga dat uh, absoluut niet... Uh, ik heb niks gezien wat niet in de haak is. Maar nog even, was het nou, ook okay, even aan balken... Is dit strategie geweest? Niks mis mee. Maar is dit gewoon zo van... We gooien nu echt alles open. Want er hingen camera's in de auto. Je kon alle gesprekken volgen. Is daar echt beleid op, op gevoerd? Is dit bedacht? Lauken? Lauken? Nou, dat, Ja, voor zover ik weet wel. Kijk, uh, wij hebben het als renners natuurlijk ook. Maar... Uh, ja, van bovenaf, bovenaf zeg maar, uh, opgedragen gekregen dat dit zou gebeuren. En uh, ja, wij hadden daar verder geen moeite mee. En ik denk ook wel dat het uh, uh, ja, uh, voor de nieuwe sponsors, zeg maar, die uh, natuurlijk in de tour pas in is gestapt, ook wel een middel is geweest. Ja, wat die, wat die misschien misschien hebben overgehaald om, uh, om in te stappen. Ja. Omdat het natuurlijk ook wel een heel goed uh, ja, reclame is. Welke zeg maar. wilde het graag? Dat denk ik wel, ja. ja. nou de afspraak is niet gemaakt, uh, Belkin was nog niet in, uh, in vragen toen, toen wij de afspraak maakten met, uh, met uh, Richard Pluggen. Uh, ik heb hem gebeld op het moment dat ik een, een bericht las in de krant dat uh, David Walsh, de Ierse journalist die uh, uh, Armstrong, zeg maar, uh, het vuur na aan de schenen mm -hmm. als het heeft gelegd, nooit Armstrong heeft geloofd en die boek heeft geschreven, die uh, is gevraagd door Sky om intern te komen, omdat hij ook wel wat uh, vraagtekens zette bij de manier waarop de Sky ja. reden. En toen heeft Brailsworth, de, de grote baas van Sky, gezegd... Van, kom, maar, kom dan maar kijken bij ons. Toen ik dat las, heb ik meteen een telefoon gepakt. Heb ik Richard Plugger gebeld. Overigens een oude journalist ook, hè? Oude journalist. Ja. Dus, uh, de, op het moment dat uh, Wolstad mag bij Sky... waarom mag ik dat niet dan bij jullie? Toen zei hij, dat is heel toevallig... maar uh, wij spelen met het idee om een documentaire maken te zoeken. Want we willen eigenlijk uh, de boel opengooien. Nou ja, dus wij kwamen eigenlijk uh, op dat punt elkaar tegen. En toen is er uh, heel snel... Uh, contact gezocht en hebben wij, zijn we om de tafel gaan zitten. En zo, zo is het ontstaan. En het is een mooie film geworden, zegt onze redacteur Kees... die hem vanmiddag heeft gezien. Zaterdagavond is hij te zien. De Tour van Boukom om half elf op Nederland 1. En dan zit jij ook voor de televisie, Nemke, aan, Boukom Mollema. Hebt... Mm, ik weet niet. Ik zit nog in de geweld, dus Het zal misschien lastig worden, maar ik ga zeker nog, zeker nog terugzien. Misschien met wow. de chauffeur, maar dat hij hem op kan nemen. Zelfs. Half elf, half wijntje erbij, <laughs> kan best toch? Ja, het ja kan zeker. <laughs> het is wel best wel altijd laatst uit. Ik zou wel even benieuwd zijn dat ik jou was. Je hebt het nog niet gezien. Dus... Bauke, wel maar... ja, ik, ben, ik ben ontzettend benieuwd. Ja, ja. Maar uh, ik weet niet. Ja, we zitten altijd natuurlijk, we hebben geen Nederlands tv in Spanje, dus dat kan wel eens lastig worden. Uitzending gemist, zou ik zeggen. Maar ja. heel veel succes in de dank Dankjewel. Dankjewel. Kees, goed dat je er was. Maar Koster weet natuurlijk wie die dame is. Die ja, cash Cashwall heet. En zij zong nog met de, de gezellige Dicket van Meat Love. Oh ja. Een heel prachtig nummer, dit. Maar Le dit vind ik ook helemaal hoor. Met ja, Joe jij Jackson. Jij ben ook Joe Jackson Ja, van. ik ben groot Joe Jackson fan. Jongens, Joe was Jackson. Dat was Hij de, de eerste, eerste goede muziek waar ik van hield. En daarvoor niet goede muziek? Daarvoor de Dolly. Imagination. Daarvoor de Dolly Dots. En toen kwam dit, denk ik. was tien, ja. Ben jij zo, jong? <laughs> Goed, nou. Uh, Bijna einde van de show. Dan kunnen we... Onze dus, uh, beide eigen wegen gaan, daar zie ik nu ander uit. Nee, dat is onaardig. Um, Joe Jackson, happy ending. We gaan Radio nog even... Radio Willemijn Veenhoven. PNN Today. Kort naar Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor de Telegraaf. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Vandaag werden de eisen van het OM bekend gemaakt voor de tien hoofdverdachten in de Quote 500 zaak. Um, dat uh, intrigerende verhaal van die inbrekers die met de Quote 500 in de hand hun inbraken pleegden. En uh, daardoor precies wisten waar ze wat moesten halen. Wat, wat zijn de eisen geworden? De eisen zijn uh, zes jaar voor uh, de jongens die worden beschouwd als de kern van de groep. Uh, het gaat eigenlijk om drie broers en een vriend van hen. Nou, twee van die broers die hebben zes jaar te horen gekregen... en die vriend uh, ook zes jaar. En één van die broers die, uh, kreeg een jaartje minder te horen... omdat uh, justitie zegt ja, hij leidt aan een bepaalde ziekte... waardoor die fysiek wat uh, beperkter is. Dat betekende dus dat hij niet concreet mee op het dievenpad ging... want hij zou nooit in staat zijn geweest om zichzelf uit voeten te maken. Maar hij droeg uh, thuis een kindje bij, zou je kunnen zeggen. Dus ook hij werd beschouwd als lid van de kern... en hij hoorde vijf jaar. Um, het zijn geen lievertjes, dat blijkt hè? Ik geloof dat eentje had een, een, een strafblad van 21 pagina's. 21 pagina's, ja. Ze bleken allemaal een strafblad te hebben. Uh, het kleinste strafblad uh, besloeg nog steeds een pagina of zes. En de jongste van de groep mensen die uh, vandaag in gisteren terecht stond, uh, die heeft het uh, ook tevens het langste strafblad. Maar liefst 21 pagina's, ja. En dan heb je nog uh, tante Corrie. Ja. Ja, Tante Cordy die hoorde uh, twee jaar tegen zich eisen. Zij is de moeder van die drie broers die uh, behoren tot de kern. Uh, ja, heeft eigenlijk tijdens de rechtszaak voortdurend voelgehouden dat ze niets had gezien. Uh, dat ze niet in de gaten had dat uh, haar zonen uh, en die vrienden van haar zonen zich bezighielden met criminele activiteiten. Uh, er lag een gouden horloge op haar schouw in de slaapkamer. Er lag geld onder haar tapijt. Uh, maar tante Koor zag niks, zei ze. Nou, daar geloofde het Openbaar Ministerie helemaal niets van. Dus die eist twee jaar cel tegen haar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ja. Nou, begrijp en, ik dat, uh, ja. dat, dat ze eigenlijk een beetje, doordat de, de voorzitter van de rechtbank nog wel een beetje grappig deed, dat iedereen dacht, nou, het kon wel eens meevallen? Nou, die indruk kreeg ik een beetje. We hadden een rechtbankvoorzitter met ongelooflijk veel humor, die af en toe ook een grapje ertussen doorgooide. Dat moet wel kunnen tijdens een rechtszaak. Uh, maar ik kreeg de indruk dat daardoor de jongens het idee hadden van... ach, dat loopt allemaal wel los hier. Dus ze gedroegen zich gisteren en, en ook wel vanmorgen toch redelijk onverschillig. Ze zaten soms een beetje te lachen als het ging over hun strafblad. Over het feit dat ze niet wilden meewerken aan onderzoek door de reclassering. Uh, dus ja, ik denk dat die eisen ze wel even koud op het dak vielen. Dat, uh, dat viel wel af te lezen aan de gezichtsuitdrukkingen. Goed, volgende week dan moet de zaak zijn afgerond. Sassia Belleman, dankjewel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden als eerste de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Dag Willemijn. Zaterdag liet Barack Obama meer dan een half uur lang op zich wachten... in de Rose Garden van het Witte Huis. Obama schijnt altijd achter op schema te lopen. Maar nu was het volgens mij goed om een half uur op hem te moeten wachten. Laat maar duidelijk zijn dat de beslissing om het Syrische regime aan te vallen... niet lichtzinnig wordt genomen. Daar kan de aanval zelf... Ook op En dan advocaat Oscar Armerstein. Goedenavond, Willemijn. Alleen de politie wist nog niet van die hennepplantage, plantage boven basisschool de plantage. Sommige mensen zien de blind. Vind je dat ook niet? <lacht> Juist, en tot slot uh, porno superster Bobby Eden. Hey Willemijn. Een van de hoogtepunten van mijn jaar ga ik nu verklappen. Ik heb een gastrol in een van mijn favoriete series Sons of Energy. Hoe cool is dat? Champagne. <lacht> dat was hem weer. BNN Today voor vanavond. Kees Jonkin, dankjewel. Mark, tot volgende week. Wil je ons niet missen? Facebook.com slash BNN Today. Zometeen langs de lijn met Robert -N -N. These unspeakable actions. Cannot be ignored. Deze ongelooflijke acties kun je niet negeren, zegt Rasmussen. Ik van dat Text Heb je overtuigende bewijzen gehoord? Nou the smoking gun tot nu to niet. I'm to support the, the president's call for action. Zoals iemand hier in Parijs het zei, we kunnen nou eenmaal niet de gendarmen van de wereld spelen. I'm also convinced that the Syrian regime is responsible. En ze denken niet dat ze alleen als dat gaan bombarderen. En dat ze ook het volk gaan bombarderen. Radio 1.